DUR Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vooral veel gepraat, maar weinig besluiten tijdens de algemene beschouwingen vandaag. Het kabinet heeft een maximumprijs beloofd, maar er is nog veel onduidelijkheid over. En dat betekent pittige tijden voor kleine bedrijven die veel energie gebruiken, ziet politiek verslaggever Wilma Borgman. Dan gaat het altijd over de warme bakker en over de zwembaden. En Rutte verwees vandaag heel vaak naar een debat over twee weken, want dan praat de Kamer over de financiële plannen voor volgend jaar en dan moet meer duidelijk zijn over die uitwerking van de plannen. Opnieuw zijn er Nederlanders opgepakt voor het beschieten en bekladden van huizen in Antwerpen. Twee mannen van 19 en 20 zijn gisteravond vlak bij de grens door de politie klemgereden. Het idee is dat de aanslagen iets te maken hebben met een afrekening onder drugscriminelen. Er zijn sinds juni al 13 personen aangehouden. De directeur van Caro NCRV wil dat Ongehoord Nederland uit het omroepbestel wordt gezet. In de krant NRC zegt hij dat het geen zin heeft om te wachten op excuses en verbetering. En dat heeft te maken met dit item dat Ongehoord Nederland vrijdag uitzond. Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. Verderop werd ook nog het N-woord gebruikt. Alle andere omroepen kwamen daarna met een statement dat ze het echt niet vonden kunnen. En Caro NCRV is de eerste die nu vindt dat het klaar is. De omroep zelf zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan. De ombudsman van de NPO zegt nu een nieuw onderzoek in te stellen. Gemeenten zitten met de handen in het haar over de alsmaar stijgende prijzen. Steeds meer mensen melden zich bij de voedselbank en kunnen rekeningen niet meer betalen. De gemeente Amsterdam pakt dat serieus aan en trekt er miljoenen voor uit. Bijvoorbeeld een extra kindergoed op de Stadspas. Chronisch zieken krijgen 100 euro extra. En het laatste kwartaal van als mensen in de schuldsanering zitten hoeven die termijn niet volledig af te lossen. Ook sportclubs en zwembaden krijgen dit jaar een extraatje van de gemeente. Het weer, morgen wat kouder dan vandaag en verder bewolkt... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is vooral erg druk op de wegen rond Amsterdam. En wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Daar heb je een kwartier vertraging en ook richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Schiphol en Knopen Burgerveen. Vertraging is ook daar een kwartier. Het is druk op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen Amsterdam, Zuidoost en Aalsmeer met 20 minuten tijdverlies. Van Alkmaar naar Amstelveen op de A9 is de weg weer vrij... na een ongeluk bij Amstelveen Stadshart. Je hebt daar nog wel 10 minuten op onthoud. Op de A27 is het erg druk van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Hagestein. 35 minuten op onthoud heb je daar nog... Op de N230 van Utrecht naar Maarse doe je er 20 minuten langer over tussen Utrecht Overvecht en de aansluiting met de A2. En het is druk op de N402 van Loenen naar Maarsen tussen Breukelen en Maarsenbroek. Daar moet je rekenen op 35 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van deze standwoord uh, draait door van donderdag 22 september we gaan uh, gauw door met uh, het uh, werk van de muzikale kant hier Miley Cyrus is dit van dag alweer twee jaar terug met Midnight Sky I'll nice. One Dat. Met Hello, I Love You. Dat uh, bracht de tijd even op uh, kwart over zes. Um, ik ben even nog uh, vanmorgen op het uh, circuit geweest. Uh, daar zijn ze nog uh, stevig bezig nog, uh, met het afruimen van de Dutch Grand Prix. Kun je nagaan, dat is alweer uh, drie weken terug. Maar uh, er is alweer een volgend evenement in de stijgers uh, gezet. En dat is het EV Experience, oftewel de Electric Vehicles.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 Met Rhiannon. Uh, ik was nog niet uh, helemaal uh, klaar met uh, die maartenpompen uh, op het uh, circuit. Zoals gezegd, uh, morgen start die EV-experience en die duurt tot met zondag. Dus het uh, gesprek uh, gaat nog even door. Dat is één kant van het verhaal, maar ook jouw eigen achtergrond. Heb je een technische achtergrond in dat opzicht? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben echt... Uh...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 Been removed. I have seen the specter, he has been here too. Distant cousin from Elton John met de Bordersong. Um, we hebben er nog, uh, nog eentje die we nog uh, kunnen laten horen. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En daarna uh, is er nog half uur uh, gewoon even doordraaien met dit hele fijne programma. De Zandwoord draait door. Carly Simon die doet dat tot aan dat uh, moment van de hoofdlijnen van het uh, nieuws van half zeven. Met Coming Around Again. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Brits-Iraanse journalist Christiana Emenpoor van nieuwszender CNN... heeft een interview met de Iraanse president niet door laten gaan... omdat hij eiste dat ze een hoofddoek zou dragen. Ze weigerde onder meer vanwege de recente protesten in Iran... na de dood van een jonge vrouw. De politie in Utrecht heeft zes mensen opgepakt... na de vondst van drugs en gestolen spullen in een woning. Het huis was volgens de politie ingericht als een soort buurtsupermarkt. Gestolen spullen zouden er worden geruild voor softdrugs. Het proces over de aanslagen in Brussel in 2016 wordt mogelijk uitgesteld. Dat komt doordat de glazen hokjes waarin de verdachten in de rechtbank zitten... moeten worden verbouwd. Het weer, vanavond mistbanken en het koelt af naar een graad of vijf. Morgen kan plaatselijk wat regen vallen en het wordt maximaal 18 graden. En daarvoor hoorde je de police met wrapped around your finger. Volgens mij hebben we deze ook nog afgelopen dinsdag gedraaid. Maar het blijft wel heel erg mooi. Paul McCartney met Let him in. Dat uh, was alweer het einde van dit uh, ene uur. Zandvoort uh, draait door met daar dus, uh, dat interview met Maarten Pompen. Uh, wil je dat trouwens weer horen? Zaterdagmiddag dan uh, bij Rob Harms en bij Benno Oveugen in Zandvoort. Op zaterdag wordt dat nog een keer herhaald. Goed, uh, we sluiten af. En dat uh, doen we met uh, deze van Genesis. Totdat het nieuws van uh, 7 uur. En Abba Cap. En straks weer een nieuwe aflevering van Alternative FM waarin ik, uh, zij de gek samen met uh, Marcus van Dam en me, uh, Martijn Luiten weer het uh, nodige moeten gaan doen, komt een dame op bezoek. De dame heet Flora en ze zal laat wat horen van haar EP Rinse Repeat. Dus straks om 7 uur het andere werk.